Michel Koenen met het NOS Journaal. Bijna één op de vijf leden van de FNV heeft tot nu toe online hun stem uitgebracht... in het referendum over het pensioenakkoord. Dat zijn bijna 200.000 leden, veel meer dan bij eerdere referenda. En de vakbondsleden die kunnen laten weten of ze voor of tegen het nieuwe pensioenakkoord zijn. Daarin staat onder meer dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt... en dat in CAO's afspraken kunnen komen over eerder stoppen met werken. De FNV-leden kunnen nog tot zaterdagmiddag 12 uur hun stem uitbrengen. De wachttijden bij het CBR voor het verlengen van een rijbewijs... zijn nog steeds niet opgelost. Mensen die bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring moeten inleveren... om een rijbewijs te houden, krijgen soms pas na een half jaar bericht. Het CBR heeft extra artsen ingezet... omdat vooral veel 75-plussers zo'n verklaring aanvragen. Maar dat is niet voldoende. En vanwege de problemen met de lange wachtlijsten... werd het CBR een paar maanden geleden onder curatele gesteld. Een belangrijke adviseur van president Trump moet per direct worden ontslagen, zegt de Amerikaanse waakhond OSC. Kellyanne Conway die zou zich niet hebben gehouden aan een wet die het regeringsmedewerkers verbiedt om campagne te voeren. Zo viel ze regelmatig democratische presidentskandidaten aan op tv. De waakhond noemt haar een recidivist die de wet minacht. En het OM onderzoekt wie de bronnen zijn van Nieuwsuur in de WODC-affaire. Die gaat over druk van ambtenaren op onderzoeken van het Wetenschappelijk Instituut. En zo kwamen er uitkomsten die het gelijk van ministers en topambtenaren aantoonden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangifte gedaan. De klokkenluiders die worden verdacht van het schenden van het ambtsgeheim En dat tast de integriteit aan van de overheid, zegt minister Grapperhaus. Het weer nog. In de westelijke helft van het land nog wat regen van onweersbui. Maar het wordt op steeds meer plekken droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen eerst bewolkt en wat regen. Later droog met wat zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren.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 Nou ja, had ik op les vroeger, toen ik 12 was of zo. Oké, okay, oké. Okay. Ja, maar volgens mij had je dat gevoel ook twee jaar terug. Uh, ja, dat vind je, echt leuk. Ga, ja. Misschien moet ik gewoon als hobby met mijn gitaar rond gaan fietsen. <laughs> weet je? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Meer, ja, ah, nou, maar, niet onderweg. Ik, zijn zou naar dan nou, naar toe. ik zou dan ook nog even dat ding meenemen die, waar dat ding in zit. Ja, koffer, hè? En dan, ja. <laughs> ja. dan gewoon op de boulevard wat, wat ja. spelen, dat er misschien nog iemand zegt. Oh, dat zou nog wel. Ach, was. weet je, ach. Die man, die speelt ja, zo mooi. Dan we... <laughs> krijg je dat ja. weer. Uh, maar goed. Nou ja, we hadden Weet net je, al... je trouwens waarom dakloze mensen altijd dezelfde liedjes spelen? Dat weet ik niet. Ze hebben geen radio meer. Oh, God. <laughs> ja. Heel flauw. Ja, is heel flauw. Ik <laughs> geef heel vaak, echt, serieus, ik geef heel, heel vaak. Als ik geld geef, mis ik het aan ja? daklozen. Ja, nou ja, het is, het is ook... Uh, maar goed, uh, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt, want...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 Een vraag die over liefde gaat, er is er maar één die kan niet zonder elkaar. Nummer scherven hoorde je van Frank van Gastre. En het is van de Elias EP's. Zo heeft hij dat nummer, of eigenlijk de EP omschreven. En dit was er een van. Little Big Secret van Lizzie V was wat je daarnet hebt kunnen horen. Dat was eigenlijk waar Lizzy V toch bij ons de boel wist te lijmen. Eigenlijk. En ik kan je vertellen, er komt een nieuwe single aan. Maar wanneer die precies aan gaat komen, dat weet ik niet. Dat is het geheim wat nog in Rokanje verblijft. Dat, kan, dat, dat zeg ik er dan wel over. Um, weer even nog één nummer wat we nog even gaan draaien. En dan is het de beurt aan Ruud uh, nog met twee nummers. Om uh, uh, ja, min of meer de Zandvoortse muziekweken een beetje af te sluiten. The Dead Man's Mouth, uh, hoor je nu en dat is van Cut Skills. I got home.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 On your chest and my eyes on the prize I feel this fever burning up and know it is no surprise I hit it all Oh God, I hit my fun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 maar ik heb een liedje gemaakt, ik geloof de tweede avond dat ze, dat ze zoek was. Het was een prachtige week, um, echt tienduizenden mensen op het strand. Um, en het toerisme ging gewoon door terwijl zij vermist was. En ik vond dat heel erg schuur om te zien. Uh, je zag echt letterlijk uh, tien uh, van die rubberbootjes van de reddingsbrigade de zee uitkomen, ja. de hele dag door.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 Your when night falls on the town. The faithful statue of the fisherman's wife that never tires of waiting. One unbanded behind the dirty window Keeps on flirting with no one about Leaning back, the outdoor chairs are Gazing at the bruised sky The trash bags waiting for a ride When night falls the boat falls on the town right before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 komt van nieuwe dingen. Oké. Okay. We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 one i won't marry you now your last name i go carry up cause you are my melanated key, and i appreciate you no one treat me like my boo no one nobody find past you no one give you sweet lovey lovey yeah the way that i love you say no one treat me like my boo no one nobody find past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 Ja. Uh, dat je ja. dat je uit je comfortzone uh, moet, moet gaan komen, uh, want uh, we, ja, je weet niet uh, hoe, hoe het uh, Nederlands talig uh, gaat uh, klinken ja. uit uh, de mond van, uh, van ja, jou. Ja, als ik dat ga doen, dat ga ik zeker onderzoeken. Ja. Dus, uh, dus ja. Uh, nou, en nu moet ik, nu krijg ik, uh, ik weet dat bepaalde iemand hier naar luistert en dat ik dat dan ook weer moet gaan herkennen <lacht> straks. Dus, nou ja. Maar even <lacht> nog één ding, want. Uh, want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 Ik heb ook uh, niet het consultorium gedaan, maar de kunstacademie. Ja. En, uh, um, misschien is dat wel waardoor ik uh, die kant ook uh, ontwikkeld heb, zeg maar. Dat ja, ik ja. het leuk vind om, om uh, combinaties te maken of in concepten te denken. En te denken van, hé, hey, dit, om dit verhaal goed te brengen, ja. werken die ingrediënten goed bij elkaar. Ja. Want dan krijg je de juiste kleur met ja, een handje, ja. zeg maar. Voor het, ja. uh, muziek is dan bij jou ook een soort schilderij eigenlijk, als het ware.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 Een zoiets als uh, ja uh, dat uh, sympathie voor de devil verhaal wat uh, wat ooit de Rolling Stones uh, hebben gedaan en dat heeft uh, Alaska ook uh, gedaan nog eentje en uh, dan uh, gaan we met uh, Benno uh, weer op stap en uh, het uh, afsluiten voor deze donderdagavond dit is Feline en ik zeg tot volgende week ik bang ben, kruip ik.